Zit ook al de klad in, want gaat als je vrouwtje verbruikt Met jou soms het gemengde bad in, komt ze er met een ander straks uit Je hoort deze tijden, vooral tussen beiden, niet anders dan scheiden. Het is een paskwil, niet is meer een wonder, de mens in het bijzonder Die weet voor de donder niet meer wat hij wil Lee leetie, le leetie, Lee leetie, le leetie, ik wend al mijn zorg naar de pol toe. Die zorgen, wat doe je ermee? Ik vlucht als ik ga naar Tirol toe.